2 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Koningin Beatrix en haar familie hebben hun bezoek aan Renen en Veenendaal afgesloten. Het Koninginnedagbezoek begon vanochtend om 10 uur in Renen. De Koninklijke Familie maakte daar een tour door het centrum en er waren activiteiten waaraan de Oranjes mee konden doen. Ook in Veenendaal maakte de Koninklijke Familie een wandeling door het centrum. Koningin Beatrix zei tijdens haar dankwoord dat ze zeer onder de indruk was... van de activiteiten in Renen en Veenendaal. Ze stond ook even stil bij de afwezigheid van prins Frizo en prinses Mabel. Het is jammer en verdrietig dat onze familie vandaag niet compleet is. Maar alle hartelijkheid, goede wensen die we gevoeld hebben en gehoord hebben... zullen we doorgeven. Ik dank u voor een fantastisch feest... Ik hoop dat u allemaal nog heel lang door kunt vieren vandaag. Het is een prachtige dag. En u heeft ons werkelijk een onvergetelijke Koninginnedag gegeven. Hartelijk bedankt. bedankt. Langs de routes in Renen en Venendaal stonden naar schatting 60.000 mensen. Bij twee bomaanslagen op een militair complex in de Noord-Syrische stad Idlib... zijn zeker acht doden gevallen en meer dan 100 mensen gewond geraakt. De Syrische oppositie meldt meer dan twintig doden. De staatstelevisie in Syrië zegt dat de aanslagen zijn uitgevoerd door zelfmoordenaars. Volgens de Syrische oppositie in Beirut waren gebouwen van de militaire veiligheidsdienst doelwit. Er zouden vooral leden van de veiligheidsdienst zijn omgekomen. De aanslagen werden vanochtend vroeg kort na elkaar gepleegd. Eén bom ging af in de buurt van een hotel waar waarnemers van de Verenigde Naties verblijven. De groei van de kredietverlening in de eurozone is in maart afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank.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 De NPO denkt volgend jaar aan die afspraak te kunnen voldoen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht, vooral in het midden en zuiden, buien regen... met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen veel wolkenvelden en kans op een regen- of onweersbui. Dan wordt het een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file bij Amsterdam op de a 10 ringwest richting Zaanstad. Voor knooppunt Koenplein 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Koninginnedag 2012. Onder het volksfeest sluimert het chagrijn van brave burgers... Tot half vijf, pijlen dit is de dag en Villa Vepiro, waarom we boos en bang zijn. Met Tesselblok en Kiva Alush. Hartelijk welkom, een hele goede middag op deze warme, zonnige Koninginnedag. Volksfeest in het hele land. En wie vanochtend de verslagen uit Venendaal en Renen heeft gehoord en gezien... die kan niet anders dan er zeker van zijn dat wij een blijmoedig volkje zijn. En dat is ook waar, wij horen bij de gelukkigste landen in de wereld. Maar het gekke is, achter de blije gezichten vandaag... smult boosheid en vrede, uh, onvrede. NRC Handelsblad bracht afgelopen weekend nog een eigen onderzoek... waaruit bleek dat maar liefst 80 van de Nederlanders... negatief tot heel negatief is over ons land. Het zagrijn zit heel diep. Ja, je, je hoort niks anders dan bezuinigen, bezuinigen. Dus dat zal voor iedereen wel zijn, maar de kleine man die is altijd de pineut. De mensen die een uitkering hebben en zo. De kleine man. Dat vind ik gewoon uh, eigenlijk niet kunnen. Nou, het zit heel simpel in elkaar. Uh, er zijn twee ministers die helpen alles naar de klote. Dat is uh, Opstelten en Hille. Nou, kijk, de Partij van de Arbeid staat voor de arbeiders. Moet je eerlijk wezen. Partij voor de arbeiders. En de VVD, dat is een liberale zakkenvullers. Dus waar stemmen alle rijke miljonairs op? Op de VVD. Nou, ik vind het gewoon een rommeltje. Mensen weten helemaal niet, helemaal niet waar ze aan toe zijn. Het is wij gaan op zoek naar de wortels van de boosheid van de brave burgers. Dat niet meer weg te denken beeld van Louis Davids. De kleine man die altijd de dupe is. Waar zit het hem precies in en waarom zit het zo diep? Maar het is ook een feestelijke dag, dus we blijven niet hangen in negativisme. We laten ook horen hoe je de onvrede een positieve wending kunt geven. Vier gasten uh, aan tafel, nee, niet vier gasten aan tafel. Drie gasten hier aan tafel en één gast onderweg nog in Maastricht... om daar bij de studio te komen. Um Allereerst historicus James Kennedy, hartelijk welkom. Goedemiddag. Geboren, altijd maar weer zeggen, u bent niet een, helemaal een onbekende in Medioland. Geboren Amerikaan, u bent zelfs geboren in Orange City, Oranje-stad. Oranje-stad. Het is, ook, het is ook echt een, het is een klein plaatsje in Iowa. Ja, klopt. Waar beste. heel veel mensen wonen die uh, Nederlandse wortels hebben, voorouders. Ja, ja. ja. en dan ja. hebben ze besloten gewoon, ja, er moest dan gewoon een Nederlandse naam bij komen. En dan hebben ze, koningsgezind die ze waren, nog steeds, mm -hmm. Oranje-stad gekozen als naam. Ja. Heeft u zich vanochtend. Komt u woont in Amsterdam? Ik woon in Amersfoort. In Amersfoort? Nou, daar zullen ze ongetwijfeld ook Koninginnedag gevierd hebben. Heeft u vanochtend iets meegekregen van het feest? Uh, ik, nou, wel zeker de markt. Dus, want mij, een paar van mijn kinderen hadden er wel belangstelling voor. Dus, dus die zijn wel, wel meegegaan. En ik probeer daar altijd iets van te proeven. Dus het is wel een merkwaardige en opvallende uh, volksfeest. Ja. Uh, zoiets dat ik zeker niet in eigen land ken. En uh, dus ook heel fijn om mee te maken. Frits Spangenberg onderzoekt al 15 jaar hoe we ons als burgers van dit land gedragen. Hij doet dat onder de vlag van onderzoeksbureau Motivaction. Ook u welkom. Dank. Wat ziet u meer, brave burgers of boze burgers? Het grappige is, het varieert. Dus Mensen kunnen en eh, boos zijn en blij zijn en spelen daarmee. Mm -hmm. um, het heeft heel veel te maken met de toenemende veelijzendheid. Burgers worden met z'n allen gemiddeld steeds veel eisender. En willen ook beleven. We leven in een beleveniscultuur, dat is niks nieuws. Maar alles moet een event zijn. Willen we collectief met z'n... Nou ja, dus um, zelfs een concert... Is pas weer een concert als het in een festival plaatsvindt. Okay, we gaan daar zo meteen allemaal dieper op in. Dit is al even een tipje van de sluier. Ook hier aan tafel de Rustema, hartelijk welkom ook. Docent Nieuwe Media aan de Universiteit van Amsterdam. En u bent iemand die feilloos heeft aangevoeld... wat boze burgers nodig hebben, namelijk een uitlaatklep. En die heeft u, mm, nou ik mag wel zeggen, gecreëerd op internet. Jaren geleden al, 2005. Ja. En toen was er nauwelijks behoefte aan. En het wat hoort, is het? Die kwam je ook toen nauwelijks tegen. En wat heeft u gemaakt? Wat is ik het? heb een website uh, gemaakt waar mensen een petitie kunnen starten... en ook. Ondertekenen natuurlijk. Mm -hmm. En dan start je een petitie en dan heb je ongetwijfeld een aantal handtekeningen nodig? Um, nou, artikel 5 in de grondwet zegt, zegt niks over hoeveel het er moet zijn. Mm. Het kan er ook één zijn, als het maar een hele goede is. Dat kan uh, verschil uitmaken. Het kan ook. Minder. In onvrede en boosheid zijn ook regionale verschillen. En daarom gaan we ook praten met de Limburgse zanger Jacques Vinders... Maar die kunnen we nog niet vinden. Die spreken we straks dus. Maar die zit in een studio in, uh, in Limburg. Oké. Okay. Hij is zanger en ook politicus. Hij zit ook uh, in, in de gemeenteraad voor en de van Cabaretti. En, en nog nee. heel andere dingen. Zo is het. Um, meneer Kennedy, wij zeiden het al. Nederlanders zijn, uh, we zijn best een gelukkig volk. Maar we zijn ook snel ontevreden. En vaak boos en klagerig. Um, waar, waar, ja, dat is een wat te algemene vraag. Uh, als we het eens dus even niet op de politiek gooien. Waar, komt, waar zou het dan vandaan kunnen komen? die min of meer ingewortelde ontevredenheid. Um, nou ja, dat is natuurlijk interessant, uh, waar, hoe diep gaat dat en, um, en hoe... Het is niet iets van gisteren. Het is wel iets dat uh, mensen langer hebben opgemerkt over Nederlanders. Dat er het is niet zozeer een boosheid is of dat men sta, in, in staat is om revolutie uh, te wekken. Of dat, uh, dat er grote serieuze gevolgen zullen zijn van, van Nederlandse boosheid per se. Hoewel er momenten zijn in de Nederlandse zin waar dat ook in politieke zin zichtbaar is geweest. Maar het heeft denk ik eigenlijk meer te maken met uh, de kleine klachten... Uh, van, een, van een goed leven. Uh, en dat je dan eigenlijk in dit, uh, in dit geval hebt te maken... met een uh, samenleving die heel erg gewend is. Uh, we, hebben het, uh, we hebben het natuurlijk gehad over toenemende uh, eisen... die aan het leven worden gesteld. Maar mm -hmm. het is eigenlijk voor een hele lange tijd wel goed gegaan in Nederland. Nederland is een goed geordende samenleving. Het is een samenleving waarin men verwacht... dat uh, ook uh, alles goed zou uh, moeten lopen... Uh, en dat zie je denk ik ook gewoon in de ver verwachtingspatroon. En dan valt eigenlijk het leven uh, toch wel een beetje tegen. Uh, want het is toch wel niet zo goed als je had verwacht. Uh, maar we klagen dus omdat we het zo goed hebben. Ja, ik denk dat deels... Het, ja, Ik denk voor een belangrijke mate heeft het daarmee te maken. Dat je dan ook... Uh, je, hebt, uh, je bent gewend aan... Ik denk Nederlanders wonen in een universum. En dat kan ik zeggen als, Amerika, als Amerikaan. Is dat gewoon in Amerika minder het geval. En zeker anders het geval. Uh, Nederlanders wonen in een universum waarin... In, uh, men verwacht dat het allemaal goed zal lopen mm -hmm. uh, en goed zal aflopen. Frits Zwangenberg van Motivation Dan zou je inderdaad kunnen zeggen... dat Nederlanders steeds meer eigenlijk geluk zijn gaan eisen? Dat ze vinden dat, dat ze eisen dat alles goed is... Ja, want het is meer dan vinden. We meten dat ook bij Motivaction. En mensen kunnen ook zelf een test invullen... om te zien wat voor type mens, burger ze zijn. Hol op, op internet www.motivaction.nl. Een menta mentality test. en. Sommigen zijn erop tegen, die zeggen: Ja, maar ik, ik, ik wil niet in zo'n hokje. Nee, ze zijn niet in een hok, maar we hebben echt typen van burgers. En omdat we dat al meer dan 15 jaar, ieder jaar heel systematisch, onafhankelijk, representatief meten, zien we dus die opschuiving van een gezagsgetrouwheid, van een, een streven naar harmonie, naar een hogere zelfzuchtigheid, veel eisendheid rechten, bewustzijn. Mm -hmm. Wat op zich ook best interessante en goede eigenschappen kunnen zijn, maar wanneer je een beetje te veel naar jezelf kijkt. En vind dat de rest van de samenleving minder met jou te maken heeft... of dat je daar minder rekening mee hoeft te houden... neem narcistische eigenschappen, het geloof in jezelf en jezelf... het mooiste, het sterkste, het belangrijkste vinden... neem die narcistische eigenschappen toe. En dat zien we overal om ons heen. En dat is ook weer de grootste klacht in Nederland. De grootste probleem in Nederland, dat meten we ook... Is niet de crisis, waar we het allemaal over hebben, maar is wat ik dan even noem de huftigheid. De onaardigheid, de onbeleefdheid, de onvriendelijkheid. Dit is inderdaad. Dit is wat Nederland heel erg opvallend internationaal maakt. Gewoon dit. Dat Nederlanders zich zorgen maken over de respectloosheid en de huftigheid in de Nederlandse samenleving. Terwijl we dat zelf ook uitgebreid beoefenen. Ja, nee, precies. Maar daarom juist, zou je kunnen zeggen. Dus je neemt het ook, dus je bent ook wel sneller, je wordt ook sneller aangetast in je, in je gevoel uh, van, uh, dat je respect moet hebben... en die krijg je dan niet. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... de, de mensen die hier een probleem mee hebben... zijn ook degenen die het soms signaleren. Dus maar, de, ja. Betekent dat ook dat we heftiger zijn dan andere landen? Dan um, mensen in andere landen? Dat is heel lastig te zeggen. Er zijn wel, er zijn wel studies die suggereren... bijvoorbeeld dat de Nederlandse publieke sfeer... Uh, met name ook wel door de sociale media... Uh, meer heftig is dan uh, elders. Dat, of dat je, in, ook zeker als het gaat over de publieke omroepen, dat er minder uh, verhe uh, verheven uh, pro programmering is. Dat het allemaal wat lager bij de grond is. Dus ook wel grover en, en respectlozer. Dus dat zijn, ik vind dat heel moeilijk te, te meten, want dat is ook wel buitengewoon moeilijk te meten. Maar uh, het is wel een... Uh, het wordt wel beweerd door, uh, door enig onderzoek dat het wel zo is. En, uh, heeft u dat zelf uh, geboren Amerikaan toen u in Nederland kwam. Had u toen het gevoel? Mensen zijn hier heftiger? Ja, ja je, zeker. Uh, maar, dat heeft, maar dat is natuurlijk wel uh, mijn impressie ook wel. Dat je, uh, je bent minder. Uh, je staat minder uh, snel in de rij. Hè, dus, maar dat werd ook eigenlijk over. Uh, de, al in de jaren 50 en daarvoor werd er ook over geklagen dat Nederlanders gewoon dat niet konden doen. Um, niet in de rij konden staan. Niet konden de rij. Dat ze dan wel wat meer, dat ze directer uh, vormen van uh, praten hadden. Dus als mm -hmm. ze een klacht hadden, dan, dan uh, zeiden ze dat gewoon maar. Dan vond ze gewoon dat ze dat moesten kunnen doen. Um, je, dat je een afspraak met, maakt met een ander uh, als, uh, als een derde aanwezig is. Dat zijn allemaal vormen van, uh, van onbeleefdheid die je zou, uh, kunnen, uh, dat je zou kunnen noemen. Dus, het is wel, dus er zijn wel misschien wel tekens daarvan. Van, mm -hmm. uh, van, van, van die hufterigheid. Uh, maar ik denk ook dat het belangrijk is te zeggen... dat uh, het probleem die dan ook door motivation wordt gesignaleerd... dat kun je niet alleen maar zijn, uh, als een uitzonderlijk Nederlands probleem zien. Dit is denk ik iets dat zich overal ook in de westerse wereld duidelijk... Laten we eens uh, even precies. ja, het uh, uh, rusten maar, want, want jij houdt je enorm bezig met nieuwe media. Ja, en die vorm. Uh, dat was ook de, mede de reden voor mij om die website te starten. Uh, de vorm waarin we het klagen gieten... Uh, dat zag ik inderdaad destijds. Ook er waren wat uh, artikelen in uh, een aantal jaren geleden, waarbij de Nederlandse en de Franse en de Duitse en de Engelse zoals het heet, publieke sfeer, met elkaar werden vergeleken. Hoe men zich uh, in het openbaar gedraagt. Uh, mm -hmm. En dan voornamelijk op internet. En mij viel ook op dat in het uh, Nederlandse taalgebied het er behoorlijk uh, heftig aan toe ging. Geef eens een voorbeeld dan. Oh, al die uh, reacties onder uh, krantenartikelen. Die, mm -hmm. uh, kran dat is uitgeschakeld bij de meeste krantenwebsites heb ik de indruk uh, de afgelopen jaren. Uh, die reacties op uh, krantenartikelen die waren enorm uh, geopineerd. <laughs> Zullen we ja. dat zo uh, noemen. En ik dacht van, oké, okay, als ik nou een, een een petitiewebsite hebt... dan heb je, moet je om te beginnen... een eis stellen. Een, iets wat je wil, waar je je boos over maakt. En anderen die het daarmee eens zijn... Mm -hmm. die kunnen het ondertekenen. En de mensen die het er niet mee eens zijn... die kunnen niet met je in het debat of wat dan ook. Nee. Het gaat alleen om, om al die mensen die het... Eens zijn over één ding, een constructief iets laten formuleren van dit willen wij, hier staan nou ja, we voor. Geef eens een voorbeeld wat. van wat er op die site van u: uh, petitie.nl is het, hè? Geloof ik? Petities.nl. Ja, petities.nl. Een voorbeeld. En dan graag een voorbeeld uit Woede geboren. Want ik mag aannemen dat mensen die tevreden zijn niet snel een petitie, op, niet alleen uit onvrede, maar echt uit Woede. Mensen die uit woede iets willen veranderen... en zich uh, op uw site melden met, met, met, een, met een petitie. Uh, als ik naar de voorpagina kijk... Uh, de grootste die ook nu uh, recent uh, in de aandacht is gekomen... is uh, die van de mensen met een dubbele nationaliteit... Uh, de expats in het buitenland, die mogen niet meer hun uh, Nederlanderschap uh, voeren. Ik weet niet of dat nu nog zo is, hè? nu het kabinet er niet meer is. Het maar... dus, ja, waarschijnlijk zal deze petitie uh, ook uh, ingetrokken kunnen worden. Um, maar dat was dus geboren uit woede. Mm -hmm. En uh, die mensen die hebben zichzelf ook allemaal verenigd. En uh, echt uh, prominente Nederlanders, die hebben dat uh, ondersteund. En die hebben dan vormgegeven aan een woede. En dat gekanaliseerd in een... Goed geformuleerd stukje tekst. En dat met iets uh, van 20.000 mensen ondertekend. En dat stukje tekst gaat dan weer zijn leven leiden, wordt naar gekeken en dat krijgt aandacht. En nou ja, dat is dus maar een constructieve manier om vorm te geven aan die woorden. In plaats van anoniem ja. een beetje klagen op, onder een artikeltje op een web, uh, krantenwebsite. Maar, maar ook, ook op, op, op die website, ik ben, ben vanmorgen eens gaan kijken, um, um, zie je grappige dingen als. AZ of Ajax AZ moet over. Dus het is ook een plek waar je... Uh, als je je ergens kwaad over maakt... Ja, uh, zo'n petitie die uh, komt er weer niet doorheen. Nee, maar dan nee, het, is de uitlaatklep... Het, het heeft zin, want dan kunnen ze even hun woede kwijt. Ja. Ja. Een zinloze petitie heeft ook zin. Ehm... Um, nou, er zijn spelregels op die website. En een, een... Oh ja, natuurlijk. Er zijn regels. <laughs> ja, er zijn regels, want anders werkt het niet. Mm -hmm. uh, en uh, regelmatig moet ik mensen teleurstellen... dat ze bijvoorbeeld niet kunnen klagen over radio- en televisieprogramma's. Je kan wel kragen, klagen over het beleid... maar je kan niet zeggen van oh, die persoon die moet van de radio gaan. Ik wilde even vragen, meneer Kennedy, dit voorbeeld... Hè, van, die, van de petitie over die dubbele nationaliteit. Dat is dan een woede met een maatregel waar men het niet mee eens is. Vaak gaat het natuurlijk om... Nieuwe dingen die voorgesteld worden. En dan zijn mensen, dat kan ook angst zijn, maar vaak boos... want er wordt iets veranderd. Daar komt veel woede op los. Er komt, veel, er komt zeker uh, veel woede op los. En dan zijn er bepaalde maatregelen. En je kunt wel allerlei dingen noemen. Uh, ook bijvoorbeeld als het uh, meer kost om uh, rechtszaal binnen te komen. Dan uh, is er ook wel uh, veel actie uh, gekomen. Denk ik ook omdat men... Dat is een nieuwe maatregel. Ik, ik denk wel dat het belangrijk is uh, een onderscheid te maken... tussen uh, een woede die dan eigenlijk heeft te maken met een specifiek maatregel. Die mm -hmm. dan ook wel gecorrigeerd kan worden door een tegenmaatregel... en een woede die eigenlijk geen duidelijke focus heeft... Uh, waarin men, men... Algemene onvrede over alles. Al, ja, of, ja, of ja, ik vind dat er gewoon te veel buitenlanders zijn, of ik vind dat er gewoon uh, te veel dit is, of veel te veel dat is. Dat is nog niet een uh, voorstel die, uh, die dan eigenlijk constructief uh, is. En dat is denk ik een van de, van de problemen. Ik bedoel, als je zou zeggen, woede als in constructieve uh, manier, zoals ook uh, net uh, door mijn buurman is uitgesproken, dat heeft een constructieve democratische uh, functie. Dat is gewoon, dat heeft... Nou, mensen zijn tegen beleid, en ook furieus tegen het beleid, dan gaan ze dan wel iets aan doen. En dat is, denk ik, iets dat. Het is dat mooi. is gewoon het politieke spel, dat, ik dat zeg is. Dat politiek u. spel, mm -hmm. dat is onderdeel van politiek. Het is, is een constructief onderdeel van politiek. De, de vraag is gewoon, maar wat doe je dan met, met woede, met onbehagen, die eigenlijk. Het is dus net zoals een beetje dat vage pijn die je in jezelf ergens bespeurt. Uh, je weet niet wat dat is. Dat, uh, dat kan een arts niet zomaar helpen. En, maar je zit er toch wel met je, met je pijn en je onbehagen. En dat is, denk ik, iets dat ook wel in toenemende mate ook zijn gestalte krijgt in de publieke sfeer. En. Hoe ga je daarmee om? Wat, hoe moet je daarmee omgaan als politiek? Dat vind ik een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Op mijn website zie ik ook regelmatig uh, ongerichte woede. Uh, petities die niet over iets specifieks gaan. En die blijven ook altijd steken in een handvol ondertekeningen. Die zijn niet succesvol. Mm -hmm. Ik wil graag wat ja, zeggen over de zeker, internationale het internationale perspectief. Over de vergelijking van Nederland op zich van andere landen. We hebben vanuit Motivation tientallen landen de hele wereld... tot China uh, Chili aan toe... onderzoek gedaan naar de positie van Nederland. Het imago van Nederland. En dan is iedereen het erover eens... dat Nederland een heel, hoog, een heel goed beeld heeft, heeft. iedereen. Maar Nederlanders zijn altijd directer. Dat is eigenlijk de aardige manier mm. om het aan te geven. En die directheid wordt op zich gezien in de meeste landen ook als een bedreiging. Want het vertaalt zich heel snel dat Nederlanders internationaal... in het zaken doen, in internationale contacten... Um, minder zich ja, uh, aanpassen, minder respect tonen voor de lokale cultuur. Het is een... Ik uh, uh, kan die misschien weer illustreren. Nederlanders hebben veel vaker het idee van... nou ja, weet je, um, uh, dat moet toch kunnen. En dat moet toch kunnen, zie je dan weer vaak bij jonge kinderen... die vaak worden opgevoed dat ze assertief moeten zijn... Die worden per voetstuk gezet. Dat, dat, Zeggen wat je denkt? Ja, dat dat directe, wat op zich geen slechte eigenschap hoeft te zijn, doorslaat in een Overmatig geloof in jezelf. En een minder rekening houden met je omgeving. Dat, dat is interessant. Hey, want ja, want dit, dit zijn, denk ik, twee dingen. Ik bedoel, is, uh, er is al, altijd voor een, op lange termijn. wel een, uh, een directheid te bespeuren in de Nederlandse cultuur. Hè? Dat je dan, uh, dan. Men vindt dat ook wel. Je bent niet, je bent niet bang voor je baas. Uh, dus je, je zegt gewoon wat je denkt. Uh, mm -hmm. je, je zou moeten zeggen. Dus je geeft een paar tips mee. We geven je eigenlijk een paar stukken kritiek mee. En dan kan iemand mee zijn voor. Deel, uh, doen. Dat is wel denk ik een manier waarop Nederlanders vaak ook de, over, deze denk, uh, over, over dingen denken. En dat is van langere termijn. Interessant in dit geval is, is dat die traditie van directheid... om het zo te zeggen, om niet, niet bang te zijn voor uh, iemand in, in positie van gezag... Als, is dat wel iets dat nu wel in toenemende mate een probleem aan het worden is. Omdat Nederlanders hun eigen zelfbeeld nu wel ook opschuift, waar ze dan eigenlijk minder feeling hebben voor die uh, voor wat er bij anderen speelt om mm -hmm. gewoon, omdat ze zichzelf wat centraler staan dan voorheen en dat dan eigenlijk deze traditie dan wel eigenlijk steeds irritanter wordt. Ja, uh. want het doet ons geen goed in ja. de internationale concurrentiepositie. Als we Nederland met Duitsland vergelijken, dan wint Duitsland, afgezien van de producten, maar wint Duitsland of de Duitsers, moet ik zeggen, het door een respectvollere, terughoudende mm -hmm. um, houding in naar die andere culturen. Inlevender ook, empathischer ook naar andere Zeker, culturen. Ja. Ja. Ja. Uh -huh. uh, straks nog eens uh, even over uh, hebben. Maar uh, uh, intussen is het nog steeds koninginnedag en uh, onze verslaggever Maarten Hag pijlt de gevoelens van mensen die vandaag ter gelegenheid van de Oranjes de vlag uitsteken. Maarten, waar ben jij? Ja. Ik ben in mijn, uh, mijn eigen wijk, Ede Veldhuizen, uh, bij eigen straat zelfs, de Gerestein. En daar uh, tel ik nou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vlaggen zo in het zicht en om de bocht hangen er nog een stuk of 6. Heb zes. je zelf een vlag Denk... uh, hangen? Nee, ik heb er zelf geen één. En dat is heel, heel, uh, een hele stomme reden. Ik heb geen, uh, geen vlaggenstokhouder. En ik ben er nog niet aan toegekomen <laughs> om die te monteren. Dus ja, Vindt nog geen het een aardig excuus. Maar anders ja, had je het gedaan. Dankjewel. Anders, nou, wie weet. Misschien dat deze, deze uitzending aanleiding is om uh, gedrag te veranderen. Ik heb wel bij een paar buren gevraagd waarom zij nou wel een vlag hebben hangen. Ja, de een zegt, ja, gewoontegedrag. Uh, dat doen we elk jaar. De ander zegt, nou, leuk sfeerelement ziet er gezellig uit in de straat. Maar er zijn ook een paar mensen die echt met vol overtuiging die, uh, die vlag uithangen. Zoals uh, uh, hier bij nummer 10, buurman Bjorn, zeg het is. Nou, het is eigenlijk meer een ding zo van mijn vrouw. Maar uh, ja, het heeft ook wel, iets, <laughs> uh, ook wel iets speciaals. Meer iets van mijn vrouw. Ja, die heb ik echt vanmorgen al zeker vier keer gehoord hier in de straat. Dus we gaan maar gauw naar uh, de vrouw, Karin. Hallo. Waarom een vlag? Ja, voor, uh, ten eerste om de traditie hoog te houden van uh, ja, het vlaggen, het... Uh, het uitdragen van de vlag, wat is dat? Waarom is dat belangrijk voor je? Dat is belangrijk, omdat ik vind dat dat bijdraagt aan de traditie van Nederland. En dus, het heeft te maken met je Nederlander voelen. Of heeft het ook te maken met het Koningshuis? Beide. Ja. Beide zijn belangrijk. Want hier de buurvrouw van tegenover nummer 1. die ziet er ook helemaal uh, oranje uit. Oranje t-shirt, een gouden kroontje erop. Een hond, want u ja. heeft ook honden. En die is met prinses. U bent echt een fan. Ja, ik ben echt een fan, ja. Dus ik vind het belangrijk om het inderdaad ook uh, in ere te houden, het Koningshuis. En uh, ja, gewoon de traditie voor te zetten door middel van wat Karin ook al zegt. Het vlaggen ook inderdaad, dat je ook eigenlijk ja, Nederlander voelt. Ook een vorm van respect ja, naar het Koningshuis? Ja, respect ook. Zeker. Ja, zeker. Ja, zonder meer. We gaat er zoveel verloren. Ja. En, uh, Want dit is natuurlijk een dag om feest te vieren, zeker ja. met het prachtige weer erbij. Ja. Maar uh, de uitzending die we maken gaat ook over boze en bange burgers. Er uh, is... Er, gaat veel, er is veel aan de hand momenteel in onze samenleving. Voelt u dat sentiment ook een beetje? Ja, zeker. Ja, zeker ja. En, en is het misschien juist daarom ook een statement zo van... Ja, zo van ik ga stevig als vlaggen, ja. ja want ja. we zijn wel Nederlanders. Ja, zeker. En daar blijven we. Hè? Ja, ja. Een beetje om je angst te bezweren misschien zelfs? Ja, misschien wel, ja. ja gewoon van, om, om te laten zien van nou trek me niks van aan. De vlag uit gewoon. Ja. Vandaag ja, zeker, is het feest. Zeker, ja, zeker. Alles gevolg op tv... Echt wel een tof Koningshuis hebben. U bent zelf niet de enige, want hier in, in, ja. verderop is straat nummer 19. Dat is ook een die is zelfs in Venendaal vandaag. Ik ja, me laten vertellen. Ja, Karen, herken jij dat? Dat, dat sentiment en, en dat statement willen maken. Van, wij zijn Nederlanders. Ja, dat herken ik. En, maar ook niet alleen wij zijn Nederlanders, maar wij vlaggen ook op 4 mei. Van, dan gaat die half stok en dan uh, vinden wij het net zo belangrijk dat dat uitgedragen wordt. Samen die momenten beleven en ja. vieren. Herdenken en vieren? Ja, zeker. Samen zijn, samen beleven, samen vieren. Het, uh, het liefst gaan wij zelfs nog naar het mausoleum om daar te gaan, uh, te gaan staan en daar de kranten erbij te wonen. Dat is de plek hier in Ede waar de, de officiële herdenking altijd is? Ja, inderdaad. Nou, kan ik nog wat van leren uh, van uh, deze ideale burgers in mijn straat? <laughs> in Ede. <laughs> Die, uh, ja, in, in Ede, Veldhuizen, Gerenstein. Ja, dus uh, hier wordt gevlagd en uh, met overtuiging. En uh, ik moet me maar eens beraden op mijn positie. <laughs> Maarten, we horen je later vanmiddag opnieuw. Hier in de studio praten we verder met historicus James Kennedy... Um, onderzoeker Frits Spangenberg en uh, Reinder Rustema... docent Nieuwe Media aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. En inmiddels uh, heeft um, de Limburgse zanger Jacques Vinders... ook de studio bereikt. Goedemiddag. Goedemiddag. Over de hoofden en, en bierviltjes en bierglazen heen moeten kruipen... om naar binnen te kunnen, of niet? Nee, in tegendeel. Oh. Gewoon hartstikke mooi weer. En ja. uh, gewoon een hele lekkere, rustige autoweg hier naartoe. Uh, ja, het zit, zit lekker. Prima. Uh, ik wil eventjes teruggrijpen op waar we het over hadden voordat we Maarten in Ede hoorden. Uh, het, het gaat over die respectloosheid. Hè? En het, het wat, wat makkelijker je keren tegen het gezag, wat makkelijker je boosheid of je onvrede uiten. Um, het grappige is dat gezag, nu we het daar toch over hebben... van het Koningshuis, boet niet heel erg veel aan waarde in. Wel de gezagsdragers in Den Haag. Daar, ik bedoel, De manier waarop zij met elkaar praten is, is een soort straattaal geworden. Het is allemaal een beetje geniveleerd. Maar dat gezag van het Koningshuis, James Kennedy, is er toch nog wel steeds. En blijkbaar hebben mensen daar, we weten het altijd op zo'n dag als vandaag... maar ook op andere dagen, erg veel behoefte aan... Nou, Kanaliseert uh, die boosheid misschien ook een <laughs> beetje? Nou, wel... Um wel is het zo dat er, we weten uit enquêtes... dat steun voor het Koningshuis uh, altijd uh, groot is in Nederland. Um, ik vraag me altijd af hoe diep het is. Um, ik vind Nederlanders op dat punt ook wel vaak uh, moeilijk te bepijlen. We hebben deze, we hebben net gehoord van iemand hier uh, op de radio... die een, voor een tof uh, Koningshuis vond. Nou, mm -hmm. dat is natuurlijk wel ook... Maar vaak uh, lijken Nederlanders eerder een, een soort uh, lauwe steun te geven... aan het Koningshuis, tenzij er echt momenten van crisis zijn... als er een aanslag is, zoals dus we... Dat dat ook enkele jaren geleden hebben meegemaakt. Maar eh, dus, dus in die zin vind ik het niet... Een, uh, in zeker een vergelijking met vijftig jaar geleden... vind ik het geen een uitgesproken oranje gezindheid... die we in Nederland treffen. Ik denk dat men blij is dat het Koningshuis er is. Men wil het niet weg. Men kan er af en toe wel ook wel uh, steun aan verlenen. Maar uh, dat is het denk ik ongeveer de, de mate van steun daarvoor. Frits Wannenbeur? Omroep Gelderland heeft uh, vorige week... een onderzoek gedaan onder scholieren... Over dat Koningshuis. En daar blijkt dat twee derde van de scholieren. heel blij is met het Koningshuis. En, en vol lof is erover. En ze wordt verder ingedoken. om juist te kijken naar nou, hoe diep zit het. wat, wat uh, meneer Kennedy ook zegt. En het zit best diep. omdat het Koningshuis waarden representeert. waar ook jongeren erg voor gaan. Jongeren zijn erg uh, gesteld op rituelen. Jongeren zijn ook erg gesteld op glamour. Beroemd, mooie dingen kunnen doen. Uh, alle pracht en praal die er omheen zit. Jongeren zijn ook heel uh, enthousiast voor respect. Om dat af te dwingen. Om dat uh, met doorzettingsvermogen. En uh, met zorgvuldigheid. Zoals het door het koningshuis uh, ja, wordt uitgedragen. Om dat ja, tot zich te nemen. En eigenlijk kan je zeggen dat uh, onze oranje familie. Onze koninklijke familie. Een soort van oranje appel. Een oranje appel heeft ontwikkeld. Ja, Het is gewoon een heel sterk merk. Ja, maar dat is, het, is, het is wel een buitenkantmerk, want ze dragen geen verantwoordelijkheid. En op die manier kun je, ze, um, kun je blij met ze zijn zonder dat je last van ze hebt. Is dat het? Je kunt, uh, want yeah, wat is eigenlijk de nadelen uh, hiervan? Waar, waar ze nemen geen onder? maatregelen, ze hebben nergens... Ze gaan nergens over, dus je ja. kunt ook niet echt boos worden. Nee, nee, dat ook een van de dingen dat je hebt ook van deze. Dus ook wel wat zou de, de alternatieven zijn. Hè? Dus dat is ook wel een, in die zin ook wel een hele slappe republicanisme in, uh, in Nederland. Nederland? Uh, dus dat is ook wel een, uh, misschien een soort teken daarvan. Uh, wat je ziet is dat uh, ook wel een andere enquête is, is dat Nederlanders vinden best wel het koningshuis een, een goed idee uh, is en dat het nog wel mag blijven. Uh, Hangt maar, dat heel erg samen met deze koningin? Nou, Nederlanders zeggen dat wel vaak. Hè? Dus ik denk inderdaad dat mensen toch wel hechter gehecht is aan het Koningshuis. Men wil wel dat het, wel zich, uh, nou, dat het voortduurt. Maar vaak uh, geven ze conditionele, uh, mm. Dus voorwaarden aan hun steun. En dat, Dus ook wel Koningshuis. Ja, nou, omdat Beatrix het goed doet. Ja. Uh, omdat uh, omdat uh, Maxima er is. Boze, de boze burger richt zijn woede of onvrede. Dus niet zo erg tegen het Koningshuis. Wij gaan zo meteen hier verder over praten. Maar eerst gaan we luisteren naar hoofdpunten van het nieuws. Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. Koningin Beatrix heeft in haar dankwoord na haar bezoek aan Renen en Velendaal... stilgestaan bij de afwezigheid van prins Friso en prinses Mabel. Het is jammer en verdrietig dat onze familie niet compleet is... maar alle hartelijkheid en goede wensen die we gehoord en gevoeld hebben... zullen we doorgeven, zei de koningin. Het autobedrijf Spijker heeft 2011 verrassend afgesloten... met een netto winst van ruim 16 miljoen euro. Door het faillissement van Swedish Automobile, het vroegere Saab... kreeg Spijker eenmalig bijna 54 miljoen euro... En daarmee werd het negatieve bedrijfsresultaat omgezet in winst. En werden bijna alle bankkredieten afgelost. En voorzitter Barroso van de Europese Commissie bezoekt deze zomer geen wedstrijden van het EK voetbal in Oekraïne. Tenzij de mensenrechten situatie daar snel verbetert. Eerder zei bondskanselier Merkel al dat ze zich niet kon voorstellen dat ze wedstrijden bezoekt. zolang oud-premier Timoshenko gevangen wordt gehouden. En dat zijn de hoofdpunten. Koninginnedag 2012. Onder het volksfeest sluimert het van brave burgers. Tot half vijf, pijlen. dit is de dag en Villa Vepiro, waarom we boos en bang zijn. Met Tessel Blok en Kiva Alush. Hartelijk welkom opnieuw. Wij praten hier zometeen verder met onze gasten. Maar er zijn ook verslaggevers van de regionale omroep... overal in het land die ons op de hoogte houden van de Koninginnedagfeesten. Chantal Kwak van Radio Rijnmond, jij bent in Gravendeel... Ja, in het uh, pittoreske Schravendeel, 10 kilometer ongeveer van Dordrecht verwijderd is dat. Ja, wat en valt daar te beleven? Wat is er speciaal? Uh, nou, wij hebben voor Schravendeel gekozen om daar heel de dag uh, live vanuit uh, uit te zenden, omdat we toch eens iets anders wilden dan een grote straf. En de Oranje Vereniging in Schravendeel, die ook uh, heel nauw met de kerk en alles is betrokken, die zeiden, kom alles hierheen, we ontvangen jullie met open armen. Nou, en het is hier echt... Heel erg gezellig. Ik geloof dat het gezellig is, maar dat is het overal in Nederland. Wat is er ja, nou zo dat, heel dat speciaal in Schravendeel? Nou, wij staan bijvoorbeeld vlak naast de seuterkraam. De? En seuters, dat zijn, uh, zo, dat is ook de bijnaam van schravendelaars. Seuters zijn kleine aardappeltjes met schil erop, uh, die uh, in hun geheel worden uh, gefrituurd in de reuzel. Dan zou je misschien denken, en dat ganse is ook vet. wel een beetje. Ja, nee, uh, varkensvet. Varkensvet. Oh. Ja. En uh, dat is uh, typisch voor dit dorp. Het is alleen hier en alleen met feesten. Ik heb al twee zakken op. Ik kan je zeggen, het viel vooral. Maar wel lekker. Oké. Okay. En inderdaad iets totaal anders dan, dan in Rotterdam, hè? Ja, ja. In Rotterdam is natuurlijk, staat natuurlijk bekend om grote evenementen. Ja. Wordt enorm uitgepakt met zomercarnaval en weet ik het allemaal niet. Maar met Koningindag gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel centraal gezien, zeg maar. Er worden wel dingen georganiseerd door allerlei kroegen en door allerlei deelgemeenten. Maar niet. Ja, dit is niet één groot bruisend feest en dat is hier in Schavendeel in dit dorp dus wel. Nou, dan is de keus uitstekend geweest. <laughs> Dankjewel. <laughs> Eet lekker aardappeltjes door en vier feest. Chantal Kwak van Radio Rijmond vanuit Schavendeel. Dankjewel. Ja, met de vier gasten uh, in deze uitzending bespreken we dit uur... precies waar ons zagrijn en ons boosheid zit op deze feestelijke dag. <lacht> um, de overgrote meerderheid van ons land maakt zich dus zorgen over... Um, wat er in dit land gebeurt. Maar waar zit die onvrede dan precies? En we gaan ons nu even richten op de regio. Um, bij ons in de studio uh, in, uh, in Limburg zit de Limburgse Jacques Vinders. Vooral bekend als zanger, maar ook cabaretier, columnist en liedjeschrijver. En vier keer door de Limburgse zender L1 uitgeroepen... tot beste zanger van Limburg. Goedemiddag, meneer Goedemiddag. Vinders. Hallo. Goedemiddag. Uh, u bent van alle markten thuis als het gaat om de Limburgse culturele samenleving. Nou ja, ik weet er in elk geval een, een beetje van. Mm. En, uh, ik hoorde net praten over het Koningshuis. En ja. dan dacht, dacht ik van, ja, ik kom uit Limburg. En uit dat onderzoek uh, is gebleken dat Limburg de provincie is... waar de minste aanhang is voor het Koningshuis, mm -hmm. heb ik begrepen. 39 procent. Er is in Limburg de minste aanhang voor heel veel wat Nederland betreft. Voor het Koningshuis, ja. voor Den Haag. Doe ja. maar een aantal dingen op. U woont in een hele boze provincie. Nou, of wij boos zijn, dat is nog de vraag. Ik denk. Verontwaardigd. Ik denk, ja, ik denk dat het ook een soort. Um hoe moet je dat noemen, angst is een soort bangheid, een soort, bij mij als je het mij vraagt, gaat het allemaal om identiteit, om bang om, om je identiteit te verliezen want er, er gaat zoveel veranderen, er is al zoveel veranderd, en ik denk als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Den Haag en naar de politiek hoe Limburg daar tegenaan kijkt kijk, we zijn een provincie waarin heel veel gebeurt, waarin heel veel actie is, waarin heel veel nog moet gebeuren, maar wij komen van een, in Zuid-Limburg Vooral vanuit een mijnverleden, mm -hmm. toen de mijnen gesloten werden. Maar daar ze zit Lim natuurlijk de pijn, ja. hè? daar ja. is de ellende begonnen. Ik denk, toen hebben ze ons heel veel dingen beloofd. Hè? Toen kregen wij allerlei uh, ministeries in Limburg en. Uh, nou, het volgend, volgende kabinet voelde zich niet verplicht om zich daar aan te houden. Die zeiden dan bijvoorbeeld, nou ja, dat is niet van ons. We halen het weer terug. Dus En zo is er een heleboel gebeurd ten aanzien van, van Limburg. Waarin uh, de Limburgers zeggen van, nou ja, dit is niet netjes. Zo ga je niet met ons om. Dus er is een, een soort kwaadheid, een soort boosheid naar Den Haag ontstaan. Uh, omdat wij ons niet serieus genomen voelen. Omdat we denken, jullie beloven van alles. En je houdt je er niet aan. Mm -hmm. Maar u, u bent daar in Limburg dus nog steeds boos vanwege de nasleep van het sluiten van die mijnen? Ja, moet je luisteren. U, u weet, de impact daarvan is zo enorm groot geweest. Uh, toen kwamen 70.000 mensen op straat te staan. Mm. En uh, dan heb ik het alleen maar over de mensen die daar aan werken. Maar alle toeleveringsbedrijven, alles draaide daarom. En toen dat zo abrupt gesloten is... is er niets goeds voor in de plaats gekomen. Dus wij zijn begonnen bij nul. En nu, ja. godzijdank, zijn we een heel stuk weer op weg... Maar James Kennedy, historicus. Is het um, de boosheid in Nederland inderdaad misschien anders in de ene regio dan in de andere? Als Limburgers zeggen boos te zijn of verontwaardigd... En, en, en zich niet serieus genomen uh, voelen door Den Haag... is dat een andere boosheid dan randstedelingen kunnen voelen? Jawel, ik bedoel, dus ik denk dat er wel allerlei aanleidingen zijn om dat te denken. Natuurlijk eh, is Nederland nog altijd een land van regio's, dus dat uh, vergeten we wel uh, soms, zeker in de Randstad. Uh, en dat is natuurlijk wel heel opvallend in het geval Limburg, uh, want uh, dit is een verhaal over de mijnen uit medio jaren 70. Dus uh, we zijn in een kleine 40 jaar uh, verder. Er is natuurlijk ook altijd een economisch uh, uh, resentiment die ook in de noordelijke provincies treft. Als het gaat over het beleid van Den Haag, Jegens, Groningen, uh, in mindere ja, watergeving. Groningen. Ik krijg de indruk dus. dat men in Limburg bozer is dan bijvoorbeeld in Groningen. -Groningen, in groningen Waar het ook echt ja. belangrijk kan ja. zijn. Nee, dat is ook zo. Want daar is ook wel een dergelijke economisch verhaal ook aan te hangen. Maar daar is de dynamiek wel anders uh, dan in Limburg. Dat heeft deels ook wel te maken met uh, de integratie van Limburg in de rest van Nederland... die anders is gegaan dan, uh, dan in, uh, in Limburg zelf. En, de, en die nou, tradities van andere Oranje Gezindheid. En, en dat is natuurlijk van oudsher altijd uh, veel meer... Minder het geval geweest in, in Limburg. Men heeft denk ik, ik mag ook wel gecorrigeerd zijn, maar men heeft denk ik ook wel veel langer tijd ook een zekere uh, en veel sterkere ontwikkeld regionalisme uh, gehad. Die ten uh, die tegenover Holland uh, mm -hmm. stond. En dat is natuurlijk, dat speelt wel allemaal uh, parten. Je ziet het ook als het gaat over, de laatste ding gewoon hierover. Dat uh, je ziet het ook als het gaat over de onvrede van partijen. Uh, dat uh, als het ging over stemmen voor um, um, lijst Pim Fortuyn, dat dat kwam uit. Hele andere regio's dan uh, de mensen die uh, hebben gestemd voor Geert Wilders en de PVV. Ja, waar Venlo natuurlijk, de, de, nou, en Venlo niet alleen, maar waar erg veel stemmen in, uh, in Limburg waren. Ik wilde even Van rust, maar weten, hij um, houdt zich bezig met nieuwe media. Uh, je hoeft je niet te beperken tot wat ik, wat ik nu vraag hoor. Maar mij, ik was benieuwd of er vanuit Limburg, vanuit die regio, uh, uh, veel aanmeldingen zijn op jouw site. Petitie.nl. Veel mensen proberen om via die weg iets te bereiken. Ja, Ik zie, ik zie veel uh, beweging in de regio uh, op die website. En uh, er is ten uh, en andere aan regionale woede... die zich richt tot Den Haag. Mm -hmm. Alleen, uh, daar is een hele slechte aansluiting... omdat er geen aanspreekpunt is. En dan is er een, een regio of een plek waar iets gebeurt... alleen uiteindelijk valt dat dan onder... Uh, Haags beleid en hoe moeten we daarmee omgaan? Ons wordt wat afgepakt vanuit uh, het Haag, zo wat dan ook. En dan zie ik een hele, st een hele sterke uh, petitie opkomen die dan. Uh, ook heel veel mensen weten te mobiliseren daar lokaal en dat uh, explodeert. En dat en... gaat dan uiteindelijk ook uh, met de burgemeester voorop uh, naar Den Haag om daar te bepleiten voor ons, onze regio. En dat, ja, dat uh, aansluiten, daar, daar is iets uh, aan de hand. Dat is en best... dat is van uh, verschillende regio's, dat, dat beperkt zich niet tot, uh, tot in dit geval Limburg. Uh, of ik, is Limburg ook? Ik kan het anders formuleren. Ik zie weinig zeg maar Randstad-perikelen uh, die zich organiseren en die naar Den Haag uh, trekken. Het is meer, uh, meer de andere regio's die zich organiseren en dan nou ja, met de burgemeester in een uh, gehuurde bus gaan ze met z'n allen hun. Uh, Aanleren. De haken in Den Haag. Ja. Frits Spangenberg van Motivaction. Zien jullie ook als je, als je onderzoekt, uh, onderzoek doet naar de Nederlandse burger... sterk die regionale verschillen? Niet zozeer in die boosheid of het geluk of de veelijzerheid. Daar niet in? Nee, nee. nee, wat we wel zien, en dat is misschien als thema ook uh, interessant... dat naarmate mensen minder te doen hebben, ze ongelukkiger zijn. Dus mensen die actiever zijn, die ook meer... Um, mogelijkheid hebben om hun leven in te delen zoals zij willen... en wat ze zelf prettig vinden. En zeker als ze ook werkzaamheden verrichten. Dus mensen die vrijwilligerswerk doen... zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen die niks doen. Jacques Vinders, ja? zou dat een reden kunnen zijn... Het is, het is natuurlijk wel al een tijd geleden... dat de mijnen sloten en dat er veel werkloosheid was... maar nog, het is, uh, Limburg is natuurlijk een krimpregio... Ja. er is nogal wat werkloosheid. Zou dat een van de redenen kunnen zijn... dat mensen zich wat ongelukkiger en dus wat sneller boos... en verontwaardigd zijn voelen omdat, omdat ze minder om handen hebben? Nou, dat denk ik niet. Ik denk, hier zijn ook heel veel vrijwilligers... en het vrijwilligerswerk dat leeft. Hè? Dat is toch de kurk van de samenleving als dat wegvalt, dan valt, uh, valt Nederlands stort in elkaar, denk ik, altijd. Mm -hmm. Maar ik denk dat er ook nog gekeken moet worden naar de rol van de katholieke kerk die hier gespeeld heeft. Hè? Die heeft de mensen ook altijd klein gehouden. Hè? En um, daar zit ook een... Die boosheid komt van heel veel kanten. Het is ook niet zo dat Limburgers alleen maar boos zijn op de Haagse politiek, maar ook op de Limburgse politiek. Mm -hmm. En zelfs op de dorpspolitiek. Want, kijk, op alles als je... wat gezag is. Nou, nou, Kerkelijk denk... gezag of, of, of, kijk, of uh, ja. politiek gezag. Ja. Het gezag heeft Limburg heeft de Limburgse burger gepiepeld. En dat was de kerk en dat was de staat. He, hou, jij ze, hou jij ze dom, dan hou ik ze arm. He, dat was het gevleugelde woord na de oorlog. Dat is natuurlijk nu niet meer. Maar ik denk dat mensen uh, gewoon... Kijk, je, je moet uh, vanuit Limburg uh, zo denken... Uh... Er is, er is eigenlijk helemaal geen Calimero-effect. Zo van, oh, wij arme Limburgers. Dat is er eigenlijk niet. We zijn een provincie waar heel veel gebeurt, waar die booming is. Maar er zijn heel veel dingen. Kijk eens naar Netcar bijvoorbeeld, wat daar gebeurt. Hè? Mm -hmm. uh, waar zoveel mensen straks uh, misschien geen werk hebben. Hè? Er zijn heel goede ontwikkelingen straks. Kan dat misschien toch door? Maar dan verwachten Limburgers toch een actievere rol van Den Haag. En als uh, um, bijvoorbeeld, uh, er spelen allerlei kwesties. Nou, we zullen ze een kwestie pakken, de kwestie Mauro. Ja. Uh, daar was Limburg heel erg boos over. Hè? Omdat wij dan niet begrijpen dat er dingen gebeuren die de burger niet wil. Maar was, was Limburg daar dan boos over? Echt om Mauro? Of omdat uh, de Limburger en oud burgemeester van Maastricht, meneer Leers, hier een beetje moeizaam optrad? Dat een van nee. jullie een beetje scheef schaatsreed eigenlijk. Nou, bur kijk, burgemeester Leers uh, is een hoofdstuk apart, hè. Oh, dankjewel. U, u, u We hoor. Nou, u hebt pas gehoord dat burgemeester Leers letterlijk zegt bijvoorbeeld dat hij drie Afrikaanse homo's terug gaat sturen naar het land van herkomst, naar Afrika, want ze, ze kunnen daar rustig leven, ze worden daar niet bedreigd, want ze hoeven niet te vertellen dat ze homo zijn. Kijk, als ex-burgemeester uh, ex en minister Leers zoiets vertelt, ja, dan vind ik die man helemaal niet meer geloofwaardig. Hm. Die me mensen zijn teruggestuurd, zijn hier naartoe gekomen... omdat ze vervolgd werden. Dan kun je ze niet terugsturen en zeggen... nou, nou doe je maar of je het niet bent. Kijk, en wij ik, hebben hoor, heel... ik, ik, ik bespeur enige boosheid. Ik weet niet of het is voor ik de ben, uitzending, maar... Uh, nou, nee, ik ben heel boos uh, ja. wat dat betreft... Uh, ten, ten opzichte van deze man. Omdat uh, ik vind dat hij uh, zich heeft laten piepelen door Geert, uh, Geert Wilders. Hè? En uh, ik vind dat hij aan, aan zijn handje loopt en dat hij dan maar... Uh, hij zat natuurlijk ook in een heel moeilijk parket, ik begrijp het allemaal... Maar legt u maar eens uit aan de Limburger, hè, die zoveel onvrede heeft. Kijk, bij ons in kerkraden werden massaal gestemd op Geert Wilders. Toen zei: ja, maar dat is uh, voor de buitenlanders. Nou, als u in de kerkraden komt, als u uh, tien uh, allachtonen tegenkomt... binnen een uur, dan hebt u geluk. Hmm. Dat, is dus waarom heel, stemde... dat speelt helemaal niet. Dus waarom stemde men dan op Wilders? Kijk, wij horen de verhalen uit de randstad. Hoe massaal fout het kan gaan met alactone, zegt men. Hè? Marokkaanse hangjongeren die overlast bezorgen hè? in de steden enzovoorts. Dat is hier niet. En ik denk dat de angst er is van al dat het hier zou kunnen gebeuren. Angst is meestal iets angst voor iets, de angst voor de angsten, voor iets wat zou kunnen gebeuren. Angst om te leiden dat men vreest, is het toch? Dat is het ergste wat er bestaat. Mm -hmm. En je identiteit verliezen. Ik denk dat de Limburger heel trots is op zijn identiteit en dat wat hij is en dat wat hij bereikt heeft. En dat hij dat ook graag erkend wil zien. Kijk, als wij naar, uh, u hoort mijn accent, als ik uh, boven de rivieren kom, <laughs> dan het eerste wat gezegd wordt, was het nog -Zuide? Ja, dat nog zuiden? Ja, dat vind ik dan tonen van een, van een, van een respectloze houding. Want uh, als iemand uit Rotterdam of Amsterdam uh, in zijn accent praat, daar hebben wij geen moeite mee. Maar omgekeerd, altijd wel. Dan heb je, zet je altijd iemand op een plek. U had het ook over uh, wij Nederlanders binnen de wereld. Ik denk dat wij Nederlanders en vooral Hollanders heel direct zijn in hun dingen. In dingen zijn. Ja, zeker. Dat werd hier al gezegd. Ja. Maar ik en denk dat dat, dat niet je... altijd uh, in ons voordeel werkt, hoor. Nee, je kunt, het ook zeggen, je kunt het ook direct zeggen op een andere manier. Je hoeft er niet omheen te draaien... maar je hoeft er ook niet iemand die zijn gezicht te gooien. James Cannon. Nou, Het is wel zo dat als ik iets wil hebben van hoffelijkheid in Nederland... dan ga ik wel onder de rivieren op bezoek. Dus, er wordt hierdoor alle gasten enorm dus, geknikt. Dus, dus, het is wel een, dus ik vind het altijd een op opvallend verschil. Het is dus mm. gewoon ook een soort van net wat, net wat beleefder omgaan... En, en een soort duidelijke tentheid laten zien aan een gast. Dus, dus in die zin en zijn er ook wel regionale uh, verschillen. En ik denk ook dat... natuurlijk is ook een Oost-Nederlander niet, uh, niet hetzelfde als een uh, Rondstedelingen. Nee. Uh, dus, maar dus nou hoe verhoudt we... zich... Want de, uh, uh, Limburg is ook het land van de, het bourgondische leven... en het genieten van het leven. Hoe verhoudt uh, die vrolijke levensvisie zich tot dat gemopper, meneer Vinders... Nou, Limburgers kunnen twee dingen heel goed. Die kunnen feestvieren en die kunnen ook heel goed nadenken. Die kunnen ook heel goed uh, hun mannetje staan in, in, in het uh, dagelijkse leven. En ik denk dat je uh, die combinatie gewoon moet zien. Wij zijn natuurlijk niet alleen Bourgondiërs. We zijn natuurlijk niet alleen boos. Wij zijn, wij zijn in een regio in ontwikkeling waarin heel veel moet gebeuren. Kijk, ik kom uit een krimp. Buurt, hè, de parkstad waar 250.000 inwoners wonen, die nu teruggaat naar nou, misschien wel 225.000 mm -hmm. inwoners. En uit. dat is een leegloop, zal ik maar zeggen. Anders begrijpen mensen misschien niet zo goed wat het is. Een regio ja. die, la die langzaam leegloopt qua werk, qua inwoners. Ja, het aantal ja. inwoners gaat terug. Dus dan gaat er ook een heleboel weg. Mm. En dan heb je bijvoorbeeld dat er scholen gesloten moeten worden. Dat een ziekenhuis gesloten wordt. Dat er ellendige fusies komen. Van fusie komt alleen maar ellende. Want men zegt altijd het wordt beter. Maar er vallen dan altijd slachtoffers. En mensen zien die slachtoffers om zich heen komen. Mensen worden daar ongerust van. Worden daar bang van. Daar komt de eurocrisis overheen. Dan de pensioencrisis. Je krijgt te horen van nou, pensioen wordt minder. Van alle kanten is er een soort tussen aanhalingstekens bedreiging. Nou, laten en we daar zo meteen, mensen bang. zo meteen over verder praten... ook als een opstapje naar nog weer een volgend uur... een beetje over die rol van die angst... en die angst voor verandering... die ook vaak boosheid natuurlijk in de hand werkt. Maar um, we wilden eerst aan u vragen, meneer Vinders... want u bent dus niet alleen een kenner... van het Limburgse cabaretier... en ook nog Partij van de Arbeid -Politikers. U zingt en u heeft een prachtig lied voor ons... Ja, ik heb, ik heb een In lied uitgezocht. Of? Ja, ik heb een lied uitgezocht. Dat heet De Klokken van Rimburg. En dat gaat er eigenlijk over dat een, dat een dorp leeggehaald wordt. Dat uh, de bank gaat weg, de school gaat weg. Eigenlijk haal je de kern, de, de identiteit uit het dorp weg. En dan blijft er niets over. Daar gaat het lied over. Goed, gaat uw gang. Gendarper. Van vier in ons Limburg, doch klopt nog het hart van ons lang. Maar wie in veel in Limburg is, door het jans ergens aan de hand. Want ik klink er, dat darf niet mi klink ik klink er, dat zelf niet meer. wil. Mee. Roos en globaal, dat brengt veel Je borgen heen, dat loont zich niet. Nu lopen de klokken van Rimburg, ze zingen het daarbij in Noord. Want wie zo daar per in Limburg, blauwt Rimburg jans langzaam door. De bank en de post zijn allang voet. De kerk daarvan graag blijven stoort. Nu moeten de kinderen het erboet. Met bussen een groezen schoeljoort. Het dorp dat is zo maar de schoel kwijt. Ideel van het leven stelt. De vroeg is wie komt dat ook zo wit, je minste dat werkelijk wel. Dan lue de klokken van Rimbel, ze zingen het daar bijzonder want wie zo veel Mache zich serie, ze vroeg zich wie moet dat joh? Wie moet dat nu weer? Wat brengt ons nu je? Wie lang blijft ons dorp nog bestaan? Ramloede klokken. De klokken van Rimburg, um, van onze Limburgse deelnemer... Aan, uh, aan het gesprek hier aan tafel, uh, Jacques Vinders, die in de studio in, uh, in Limburg zit. Um, Frits Spangenberg, onderzoeker van uh, onderzoeksbureau Motivaction. Uh, we hebben het over uh, de verschillende regio's van Nederland... en de wijze waarop men in die verschillende regio's uh, hun ongenoegen uit. Um, is daar verschil in aan te merken? Uh, zijn er verschillende stijlen? De verschillen tussen de wijken van diverse steden en dorpen... is veel groter dan de regionale verschillen. Oh. Dus je hebt mensen die heel kritisch zijn... maar die vind je over het hele land. En die vind je ook in specifieke wijken. Dat kan je ook zien. Mensen die impulsief zijn in hun gedrag... het zijn ook de wijken die oranje kleuren bij EK en WK... Dat vind je door het hele land. Dus... Het, is, het zit veel dichter bij elkaar. Daarom is het voor gemeenten ook vaak heel moeilijk om te besturen. Omdat binnen één gemeente je zeer verschillende typen mentaliteiten van mensen aantreft. Die anders reageren op een andere boodschap. En is dat uh, qua st die? stand, uh, opleiding? Uh, is daar wel een uh, belangrijk uh, onderscheid in te maken? Opleiding zegt iets, maar het is vooral je waarden. De waarden waar je mee bent grootgebracht. Ben je meer voor traditie? Ben je meer veranderingsgezind? Ben je meer openstaand voor andere culturen en invloeden? Ben je meer gericht op een gezellig leven voor jezelf? Mm -hmm. We hebben het over boosheid. Um, helpt boosheid eigenlijk? Uh, nou ja. Uh... Ik Rusten zeg altijd maar... maar de, de boze burger is ook een betrokken burger. Dus dat zie ik op die, uh, die websites van mij. Dat uh, degenen die uh, niet betrokken zijn... die kunnen ze wel boos maken... maar die doen uiteindelijk niks. En die, willen, die zijn niet betrokken genoeg om daar gevolgen aan te geven. Die houden hun schouders op en denken... het zal mijn tijd wel duren. Precies. Dus hm. ik krijg op die manier ook... Uh, nee, inderdaad, bepaalde wijken van grote steden... daar komen mensen wel vandaan... om uh, iets te, te ondertekenen. Uh, vanuit... De regio veel, maar bepaalde mensen uit de grote steden die doen gewoon nooit wat. Uh, mm -hmm. Nooit iets constructiefs. Ja, ze zijn niet betrokken genoeg, ja. niet boos genoeg. Behalve bepaalde onderwerpen. En dan kunnen ze daar weer heel boos over worden. Zoals? Oh, dat verschilt per onderwerp. Er zijn er mm -hmm. iets van duizend of zo. Dat, dat maar eigenlijk zie je dus een hele uh, um, positieve kant aan die boosheid. Want dat betekent dat mensen zich betrokken voelen... en zich in elk geval nog ergens druk om kunnen maken. En ook hopen iets te kunnen veranderen. Onder voorwaarden. Uh, uiteindelijk moeten die mensen wel ook op de een manier... Nou, we horen het net ook al uit Limburg, uh, serieus genomen worden en je moet daar een antwoord op geven. Mm -hmm. Dus er staat ik heb je dus een pot met boosheid staat daar te pruttelen en daar moet ook een antwoord op komen en dat antwoord mag ook gerust Nee zijn, Maar goed gemotiveerd uitleggen, dan mm -hmm. krijg je meer respect... omdat je respect geeft door een antwoord te geven. Maar door het zomaar, nou ja, oh, laat maar lekker borrelen daar... Al die, dat kan mooi kanaliseren, mensen kunnen dat allemaal in een handtekening zetten... Nou, dan zijn ze hun boosheid kwijt. Nee, er moet wel op een of andere manier vroeg of laat gevolg aangegeven worden. Meneer Vinders, ja? um, heeft die boosheid van de afgelopen jaren Limburg geholpen... Nou, het was in elk geval een uitlaatklep. Dat heb je nodig. Hè? Kijk, je, je maakt je niet zomaar boos. Ik ben het trouwens uh, niet eens met de stelling... Van dat, dat mensen uit bepaalde wijken wel of niet boos worden. Uh, uh, de, ik zeg dat in de volksere buurten bijvoorbeeld... Uh, daar hangt natuurlijk meer oranje dan in de ziekere buurten, laat ik het zo zeggen. Dat merk ik natuurlijk wel. En of die mensen hebben misschien andere kanalen om zich uit te drukken... om, om hun boosheid te uiten. Maar dat heeft de gewone man op straat natuurlijk niet. Ik die, die zoekt een andere weg. De laatste minuut, uh, James Kennedy vragen... inderdaad, boosheid kan, een, een, een, een, uh, kan gunstig zijn als er maar naar geluisterd wordt. Dat veronachtzamen als overheid, als, als landsbestuur, is gevaarlijk. Ja, ja. Dat, is, dat is gevaarlijk. Mm. Um, en, en, je zou, uh, en een van de grote uitdagingen, denk ik ook van de laatst, vanaf de jaren zestig... maar ik denk dat het Nijpender is geworden de laatste tien jaar... Uh, is de vraag van hoe, geef je dan eigenlijk, uh, hoe ga je als overheid om met deze uh, zaken. En dat is wel heel lastig, want uh, wat we ook zien bij ministeries... en dat heb ik nu over de Haagse ministeries... Uh, hoe ha verhoud je het dan eigenlijk tot burgers? Hoe hoor je ze aan? Hoe ontwikkel je je verhouding met ze? Ja, dat weten ze niet. James Kennedy, dus we horen u als laatste historicus. Hartelijk bedankt. Frits Spangenberg van Motivation, ook bedankt. Uh, Reinder Rustema van petities.nl en Jacques Vinders vanuit Limburg. Alle vier hartelijk bedankt. Het volgende uur gaan we een beetje positiever om met ja, de onvrede in het en het nee, We gaan op zoek naar de ideale burger. Hè? Ja. En, en waarom nostalgie goed of slecht is. Ja, goed. Blijf luisteren. Tot zometeen.